En in de Eter op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Marjel Hageman met het NOS Journaal. NAVO-militairen en Afghaanse troepen hebben het Taliban-bolwerk Marja grotendeels ingenomen. Dat heeft de gouverneur van de provincie Helmand bekendgemaakt.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 Het was extreem druk, waardoor het ijs begon te scheuren. In de Indiaanse plaats Pune zijn bij een bomaanslag in een restaurant acht mensen omgekomen. Zeker dertig mensen raakten gewond. In het populaire restaurant The German Bakery zaten veel toeristen. De gelegenheid ligt niet ver van een groot complex van de Bhagwan-beweging in Puna. De Indiaanse politie zegt dat er een bom ontplofte die verborgen was in een tas die in het restaurant was achtergelaten. In Dresden heeft de politie traangas gebruikt bij confrontaties tussen neonazies en linkse betogers. Ongeveer 5000 neonazies zijn in de Duitse stad om het bombardement van 65 jaar geleden te herdenken. Daarbij kwamen 25.000 mensen om het leven. Dresden had de herdenkingsmars van de neonazies verboden, maar de rechtbank noemde dat besluit in strijd met de wet. De organisatie van de Winterspelen in Vancouver heeft het programma van het rodelen voor mannen toch aangepast.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 I'm to the hospital, I'm gonna go to the hospital, I'm gonna go the hospital, I'm gonna Dit is ZFM, 20 jaar, dit ZFM, ZFM in Zandvoort, en van jij, jij bent erbij, de bent erbij. ZFM. Vanaf de eerste dag, de eerste lach, toen wist ik het meteen. Je ging op avontuur in haute couture, is nee, zo is er geen een. Oh, meisje van oe. Ja, oh Illegaal Kort gaan we meedoen met Battle of the Bars hier in Zandvoort. Hè? En uh, ja, je weet het, geloof het of niet, maar hun staan gewoon live in de uitzending. Dat is toch mooi, hè? Of, ze leuk. komen gewoon live optreden voor het goede doel. Stichting Doe een Wens en, uh, en ze, hun zullen daarbij zijn. Dus dat wordt uh, zeker in een In welke bar feest. was het? In Lauren Hardy. Oh ja, Laurel en Hardy, ja. Dus uh, dat gaat zeker, uh, gaat zeker leuk worden. Meerdere artiesten natuurlijk, niet alleen Mike en Colin. Ron Leon, die komt ook langs en we houden er nog een paar achter de hand. Maar wel eventjes interessant om in, uh, in de gaten te houden. De telefoon gaat, de telefoon, we gaan hier. hem meteen opnemen. Ik zeg, goedenavond CFM Zandvoort. Hey, met uh, Roy. Hey Roy. Hey. hey. Uh, ja, ik uh, heb uh, weer iemand uh, natuurlijk naast staan. Oké. Okay. Uh, ik ga hem zelf doorgeven. Ik zou nu even vragen wie de special guest is aan en Dat kan je misschien even vragen aan hem. Hij weet wat meer. Ziet hij Oké. Zie Oké. CFM, goedenavond, met wie spreek ik? Hallo? Hallo? Even wachten, ik hoor je niet zo goed. Hoor je me niet zo goed? Nee, mijn ziek staat niet hard. Ah, oké. Okay. Moeten we even wat zachter zetten. Ja. <laughs> Loop even naar de DJ toe. Loop eh, zachter! <laughs> ik ben al bij de wc. Kijk, dat is oh, beter. Okay. Wie hebben we aan de telefoon? Zet ik? Wie hebben wij aan de telefoon? Wat een lucht! <laughs> Hallo? Hallo? Hallo, hoor je mij? Ja. Hier is een mannetje van de radio. <laughs> met wie heb ik het genoeg, hè? Met Jermaine. Jermaine. Jermaine. Hé, hey, Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met je? Goed en met jullie? Ja, wij zijn Ga lekker radio aan het maken. Ja. Dat is altijd goed, hè? Ja. Wat ben jij aan het doen? Ik ben op de nog van mijn moeder aan het kijken. Oké, okay, aan het kijken bij, de, bij, bij je moeder. Dus dan weten we ook meteen wie we aan, wie we aan de lijn hebben. De zoon van Ernestine. Ja. Ja. <laughs> ga je vanavond ook nog optreden? Ja ja, ja. Samen met je moeder of uh, solo? Want je bent solo ook bezig op een gegeven moment Ik ga met de uh, nieuwe Sherry Lynn optreden Wat zeg je? Ik ga met de nieuwe Sherry Lynn optreden Oké, okay. spannend En dat is de eerste keer? Ja Oké, okay. dus, uh, dus de premi première vanavond Ja Oké okay. hey, En uh, ik begreep van Roy dat jij ons een nieuwtje kon vertellen Of in ieder geval wie de special guest is vanavond Bij jullie Oh, kan Wat zeg je? <laughs> ik weet niet of ik het mag vertellen. Je weet niet of ik het mag vertellen. Roy zei net dat jij het mocht vertellen Je tegen mag ons. het gewoon vertellen aan ja. ons. Kom maar. Hey, um, um, Alberta is het. Wat zeg je? Alberta. Alberta? Alberta. <laughs> ja. Oké. Okay. Die is dit georganiseerd. Oké. En die komt, uh, die komt uh, nog even een, uh, een, een liedje meezingen. Ja. Oké. Okay. Nou, hartstikke leuk. Dat weet ik nog niet, maar ze heeft me wel of dat, dat feit is. Oké, okay, nou ja, van ons hoort ze niks. En onze, naar onze radiouitzending luistert toch niemand. Dus je hoeft niet bang te zijn, dat wordt niet bekend hoor. <laughs> dat is goed. <laughs> Oké. Okay. Hey, veel plezier met je optreden zometeen. Okay, is goed, bedankt. Oh, en uh, ja. mocht je nieuws hebben hè, met uh, nieuwe singletjes of albums, dan horen we je graag. Hè? Ja, is goed. Oké, okay, fijne avond. Doei.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 They're the dog. Of a feast you Nou, zo lang hang ik in niet vol. Volgens mij hebben ze dit gewoon laten plakken zo. Dat kan ik me niet voorstellen anders. God. Het land van Mazenwa. Altijd gezellig. Hier bij CFM Zandvoort Entertainment for You. Leuk dat u nog weer luistert. Tweede uur alweer. Zegelig toch? Ja, het is een gezellige tweede uur. We, gaan, we vliegen er doorheen. Dus we hebben nog maar drie kwartier. Het gaat snel, hè? Ja, en we willen nog zoveel doen. We krijgen nog telefoons van Roy. We hebben natuurlijk het Jonas met uh, Henry. Dus uh, ja... We zitten weer bomvol, hè? Bom en bomvol. Hey, dit, dit is ons programma ongeveer. De hè? TV staat hier aan in de studio. En we zitten. Ja, hoe heet dat? Schanspringen, Schanspringen te kijken, hè? te kijken, ja. Downhill Man. Zo, en dat, gaat, dat is gevaarlijk, hoor. Hè? Ja, ja. Ze, ze vliegen zo even 100 dus, meter door de lucht. Ja. <laughs> ze zeggen dat mensen geen vleugels hebben gekregen. <laughs> nou, als je dat ziet wel. En er is uh, gisteren weer iemand... Uh, of weer. weer. Er is iemand uh, verongelukt, hè? Ja, op de rodelbaan. Rodelbaan, rodelbaan, ja. Niet te geloven. Heb je de beelden gezien? Nee, ik heb de beelden niet gezien. Ik, uh, ik leef in een kokon uh, Ja, <laughs> nee. oké. Okay. Ik heb het niet gezien. Nou, maar ik heb Heftig, wel net hoor. op het journaal hoorde uh, dat natuurlijk, ja. Dat de mannen nu op de vrouwenbaan ja, gaan. Zodat ja. er niet te veel ongelukken kunnen gebeuren. God, God, God. <laughs> het is toch wel ernstig. Maar ja, het hoort er allemaal bij. Het kan allemaal gebeuren, natuurlijk. Het zijn, het zijn soms hele gevaarlijke sporten. Zit ja. erbij. Als ik zo zie uh, hoe snel dit hier gaat. Super. Ja, we zitten Eurosport te kijken. Dus als u weet waar we over willen praten, moeten we even moet doorzappen naar Eurosport. Ja. Dus, uh, maar goed. Dat zijn de Olympische Spelen. Het zal vast uh, nog wel meer uh, te sprake komen vandaag in de uitzending. Ja. Uh, net zoals carnaval. En uh, ja, dit is ook echt zo'n plaatje die, uh, die gedraaid wordt met carnaval. Ik denk het ook wel, ja. Ik kan niet meer wachten door eenzame nachten...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 Lekker! Heerlijk! Dit doet een uh, goede oude tijd denken. In de 90s de disco. Hallo, de night train! Ja, een nieuw Kijk. jasje. En uh, zeker gezellig. En uh, we hebben onze grote vriend Rudy. Roy. <laughs> ik haal jullie elke keer door ja. elkaar. Ja, Het is hier te geloven. Maar hij is er weer voor jullie, dames en heren. Roy. Hey! Roy! Roy! Roy! Roy. Attentie, Roy. attentie! Roy. Hey. Roy. Hey uh, Pascal en Rudy, hi. Hi, hi. Hi, hi. hi. hi Ja, ik sta hier nog steeds in uh, de uh, bij uh, RST Sendag. En uh, ja, we hebben onder andere Ron van Doorn gehad. Uh, hij heeft samen met uh, RST net een uh, heel mooi uh, duet uh, gezongen. En uh, ook best wel, geloof ik, een gevoelig duwet. Want het was iemand die, voor, uh, ja, iemand die overleden is. En uh, ja, de tranen van uh, mensen die, die vlogen over de wangen, om het zo maar te zeggen. Ja, op dit moment is er een kleine technische storing, uh, wat ik begreep, uh, bij, uh, bij het geluid. Net als altijd bij DJ Mike V natuurlijk. En uh, ja, dat weten we ook in Sanford Dat, uh, dat gebeurt uh, vaak bij hem. En dat is best wel uh, altijd jammer. Uh, ja, dat, um, dat moest ik toch eventjes kwijt. Uh, we hebben het ook... Uh, Naomi uh, horen zingen hier uh, bij de Vendag. Nou, Naomi heeft echt een uh, fantastische stem. Het is al een keertje toen de tijd bij Roy On Air geweest. En uh, ja, je merkt echt dat ze gegroeid is door die Academy van Sterren.nl. Zometeen hebben we nog Anoushka, IJ. We hebben RoJ. Uh, we hebben Arnaud en Joka. Die uh, gaan uh, ook zingen. Of die zijn nu aan het zingen, hoor ik, want de technische storing is uh, over. Jermaine hebben we zo meteen, uh, dat is de krullebol van uh, X-Factor. We hebben Miss uh, Irma. Nou, die, dat is de. Ja, die, die, ja, die echt uh, de, die, hele, die vrouw die uh, heel fantastisch kon zingen bij uh, de X-Factor. En uh, ja, er zijn vele andere artiesten nog. Oké, okay. nou zorg voor even, zorg je er nog even voor dat Ernestine nog de, even te spreken krijgen voor 7 uur. Ja, gaan doen, maar ja, jullie begrijpen natuurlijk ook wel. Ernestine, haar penlacht. Uh, ...heel moeilijk tijd. Uh, ik ben er mee bezig, ik was er eigenlijk... ...ze was ook eigenlijk bij en stond al naast me... ...maar toen kwam die technische storing en dat moest ze oplossen. Dus zometeen uh, zeker R10 hier uh, bij QFM... ...en ik hou jullie zeker even nog op de hoogte. Oké okay, Roy, tot zometeen. Tot zo. Uh, even, even, even, even, even, even, uh, Dat mooie dingen met je doet Het laat je voelen Waarom het leven Veel te kort is Om aan zorgen toe te geven Het zegt geniet van elke dag Zo lang het gaat Het zegt vertel je liefste lief Waar het op staat Het maakt je dag Zorg voor een lach Waar je ook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 Na 27 jaar in South African jails, Nelson Mandela is een free man. Al 20 jaar. Wise. Dit is 20 jaar. Zie FM. Hey jongens, de obers hebben pauze. We zetten alle stoelen aan de kant. De dansvloer op, dan bouwen we een feestje. De remmen los, nu springen we in zuid de band. Kom opa, schiet de zuid de En oma, zet je beste beetje voor. Straks je hier de veters uit schoenen. En zingen we weer allemaal. Ja, met z'n allen En wij vieren feest. Dus weg met de malaise, want het is er tijd voor de... hier tot door. Met z'n allen Wij hoeven laken Lisa. Nee, Wij zakken door, we zullen niet verdorsten En Willem, grijp maar ietsje van achter bij de schouders Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle groen Kom oma, aansluiten! Het je gaat van in snel sneller spelen De pianist gaat gillend onderuit ze drummen, ze de is terug, maar zijn de dirigent zal dan de pralt. Achter in de zaal gaat u in Europa. De kastenlijn is zichtbaar van de troon. Hij trekt wauw aan de bel en geeft een rondje. En dan gaat hij glazen dansen op de baan. Dan komt hij vier keer. Ja. Wij vieren feest, dus weg met de malezen, want het is weer tijd voor de. zakken door, we zullen niet verdorsten. En willen wij maar rietje van achter bij beide schouders. Dat wordt een lachen, dat wordt een dolle. Deze gezellige carnavalspartij onderbreken we eventjes voor onze razende reporter Roy van Buring. Roy heeft een nieuwtje voor ons, dus ik ben benieuwd. Ja, jongens, uh, ja, we, we hebben het kunnen meemaken afgelopen tijd op uh, huis. Speciaal voor UNICEF is er een uh, plaat uitgebracht door de sofa R10. en ook uh, ja, samen met iemand van Popstar. En dit keer gaat er een primeur gebeuren, dus u kan mee even luisteren. U uh, gaat uh, meeluisteren wat Ersteen allemaal te vertellen heeft. Uh, doorgaan. Dat uh, respecteren wij natuurlijk... ...en dan wensen we wensen haar heel veel succes. Ondertussen is er een hele grote... ...pratenmaatschappij geweest... ...die had zoiets van... ...wauw, ik zie mij toch wel zitten. Maar er moet gewoon nog een andere... zijn. Nou, we hebben dus een... een, een ...ja, talent, een zoektocht, zeg maar... ...gehouden via huis, via internet... ...en noem het allemaal maar op... ...we hebben ontzettend veel reacties gehad. Daaruit is gekozen... ...door de pratenmaatschappij zelf... ...Sharifa, zij is nummer 1 geworden... ...en zij gaat nu voortaan dus verder met Jermaine... ...dat is dus niet, niet, niet meer Sherilyn en Jermaine... ...maar Sherifa en Jermaine. En zij gaan wel het nummer doen van iedereen... ...wat, wat uh, Sherilyn en Jermaine samen uitgebracht hebben... ...want ze ze kennen elkaar... ...nou laat ik het zeggen... Dus ...dit is de tweede keer dat ze elkaar zien... ...ze hebben elkaar vorige week zondag voor het eerst ontmoet... ...of zaterdag het? ...en vandaag de tweede keer dat ze elkaar zien... Ze hebben apart van elkaar gehoefd, maar ze gaan het hier samen doen, voor jullie. Nee. <laughs> ze zijn allebei een beetje zenuwachtig, dus ik zou zeggen, doen ze allebei even een beetje hard onder erin. Het is dus de eerste keer dat ze samen voor het publiek staan. Ja. Het is, ze gaan het nummer iedereen doen en binnenkort komt... Nou, niet binnenkort, dat duurt nog wel heel even, want de producers zijn hard aan het werk om nummers te maken. En dan ga je nog veel van deze twee horen hier. af uit. 2,52! Yes! Ja. En uh, we gaan ook uh, zeker nog even een klein stukje meeluisteren met dit fantastische nummer, iedereen. Iedereen moet naar het begin komen. Even wachten, even wachten. Dat weet ik niet. Nou ja, het komt binnenkort ook op je einde op CD. Hebben we het begrepen? En dan gaan we hem zeker draaien. Want uh, dit komt helaas uh, niet goed over. U heeft net wel Engels 10 gehoord. Er komt een nieuw, uh, nieuw album aan, of een nieuwe cd aan met, uh, met uh, bekend, uh, bekend talent. En uh, dat gaat, uh, zodra dat uh, uitkomt, zullen wij, zijn wij daar zeker als eerste bij. Eentje die net uit is gekomen, hij is al heel oud, maar toch in een nieuw jasje. Mijn grote vriend Danny Christian. In een caféetje zat stil. Ik vergeten, maar ik zo beter Denny Christian was dat met Bessam, Emucho en een nieuw jasje. Ik vind hem wel heel erg apart. Wat vind jij ervan, Rudy? Ja, ik vind hem op zich wel... Uh, tenminste beter dan die anderen. Ja. Dat zeg ja. ik eerlijk, hè? Het is toch even iets anders. <coughs> vertel, Rudy. Ja, het wordt weer uh, tijd voor de eendagsvlieg. Oké. We okay. hebben vandaag ah. een... Uh, ja, vertel maar. Nee, ik ga nee, ja? je alle, alle ruimte geven. <coughs> er wordt vandaag uh, weer een Nederlandse eendagsvlieg. En dit is uh, ja, niet de minst hoor. De ene vlieg heeft, heeft maar liefst uh, zes weken op nummer één gestaan. En uh, ja, na 17 weken ging hij eruit. In 1996, de in 1996 opgerichte band had in 2000 meer dan 70.000 singles verkocht. En belandde zo op nummer 4 op de jaarlijst van de top 40. Ook in Vlaanderen is de band erg populair. Nog steeds wordt de nummer veel gedraaid en staat het nog steeds in de top 2000 van Radio 2. Ja, eigenlijk hebben we verder uh, ja, meer, eigenlijk niks meer van die band vernomen. Je hoort het nummer, die we zo meteen gaan horen, eigenlijk nog best wel veel. Maar uh, ja, ik vind hem eigenlijk nog wel steeds wel goed. Toch? Ja. Maar hij doet abo. altijd wel de deur dicht. Ja. Ik doe de deur dicht. Weer in je gezicht. Ah! Straten lijken te huilen. Wolken lijken te vluchten. Ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken. Maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. koos voor mij Ik zie de velden Langs me gaan huizen Het is stil achter de ruiten Wie kan mij zien Je nog steeds vast. Waar zit je in vast? Oh, in je deur. Ja. Goed. Het is, uh, het is uh, tien over half zeven, dat betekent de tijd voor onze grote vriend Popsta, Henry, goedenavond, Henry. Ja, goedenavond, jongens. Goedenavond. Leuk dat je er weer bij bent. We zijn er weer, hè. Ja, hoe is je week geweest? Uh, nou, lekker druk, hè, met de voorbereiding op carnaval, dat soort dingen allemaal weer. Dus uh, het is hier uh, lekker losje Oké, okay, jouw agenda staat de komende vijf dagen over overvol. Nou, ik ben geen artiest die op een gegeven moment op carnavalspartijen zo uh, te vinden is, natuurlijk. Oké. Okay. Uh, hier en daar wel wat, maar over het algemeen is dat, heb, ik, heb ik het rustig met, met carnaval. Dat zonder meer. Oké, okay, maar je gaat je feestneus wel opzetten en zelf carnaval vieren? Ja, ik, moet, uh, ik ben de voorbereiding vanmorgen met een grote optocht hier in Voerendaal. Dus wat dat betreft uh, ben ik in het begin helemaal bezig geweest, al ja. Oké, okay, spannend. Dus, wat uh, wel weer leuk. Ja, en, en dan toch nog tijd voor ons? Maar natuurlijk, zeg je, maak ik gewoon even tijd voor. Kijk. Ja, kijk, daar houden we van. Vandaag geen Rudy, dan weet je dat. Geen Roy, Roy. Oh, geen Roy. Hey, Roy. <laughs> Hoe vaak is het al gebeurd? <laughs> ja, ik, ik, ja, ik, ja, ik kan er niks aan doen. Nou ja. Maar vandaag geen Roy, want hier staat de fandag van Ernest zien. Misschien dat hij daar nog tussendoor even belt. Dan weet je dat, Henry. Is prima, is prima. Maar we uh, dachten dan nemen wij met jou even shownieuws door. Ja, dat is geen enkele punt, hè. Heb je nieuwtjes? Nou, ik, ik, ik zeg je, er is niet echt veel gebeurd natuurlijk. Ja, de grote, de grote uh, truc natuurlijk met het Songfestival, dat was natuurlijk weer uh, Nederland op zijn best natuurlijk. <laughs> <laughs> <laughs> wat vond je er nou van, Harry? Ja, wat zal ik wel vinden? Kijk, ik, ik, ja, ik, het Smurvenlied, uh, Tennis Veen De Haven, dat zijn natuurlijk allemaal nationale nummers die op een gegeven moment hartstikke goed gedaan hebben. Uh, ja, is, is, is zo'n zo nummer uh, iets voor een, voor een Songfestival? Ik, ik weet het niet. Uh, ja, het zou, het zou moeten blijken en het zou zomaar kunnen dat je Bremen wel met zijn nummer doorbreekt. Dat weet je niet. Ja. Dat, dat is heel gek. Maar wat, uh, ik, wat ik zo jammer vond, hè, dat, het ging natuurlijk helemaal mis met die jury. Ja. En uh, er is natuurlijk al heel veel kritiek op het nummer. En dan ja. moet vader Abraham ook nog de keuze maken wie er dan naar het Songfestival gaat. Dus als dat straks helemaal misgaat, dan krijgt die man een bak ellende over zich heen. Ja, en dat is ook vaak de reden, denk ik, om heel veel artiesten zeggen, nou, voor mij voelt het Zongfestival niet. Nee, ik wou net zeggen. Maar ja, ik vond het zo raar dat hij, die, dat hij die keuze moest maken. Ja, het was van tevoren afgesproken, maar uh, eigenlijk was de kans dat het zou gebeuren, dat was natuurlijk vrij klein. Mm -hmm. alleen, ja, het gebeurde natuurlijk wel, en dan moet je een keuze maken. En uh, ja, ik, ik, ik, hij was er zelf helemaal verbouwereerd, hoor, dat zag je wel. ja en, uh, Maar het moest wel gebeuren, <laughs> alleen de manier waarop hij het dan weer kenbaar maakt, denk ik, ja, allee, kom op jongen, kom op. Zo erg is het nou ook weer niet, hè? de wereld vergaat niet, hè? Ja, ja. Nee, nee, nee. Oké, okay, maar dat is nu achterwege, we parkeren dat en we zien dat ergens in mei, geloof ik, is het Songfestival, hè? Ja, het, het, ik ben echt benieuwd. Het zou zomaar kunnen, maar ik, ik heb er weinig vertrouwen in, maar uh, misschien, misschien heb ik het ook mis. Het zou zomaar kunnen. Het is, het is natuurlijk een nummer wat, wat niet uh, alledaags verdraaid wordt op internationale evenementen. Dus, uh, laat het maar eens gebeuren dan. Ja, nou ja, we gaan het zien. Ben je ja. ook uh, gevangen door de Sven Mania? Ja, dadelijk om 9 uur hè. het, het eerste, Op de 5000 meter natuurlijk hè? Je hebt, ja. je hebt de, de popcorn klaarstaan. Met de popcorn heb ik klaarstaan ja. <laughs> nou, dat, dat was natuurlijk wel verschrikker gisteren, toen die, uh, die een, uit de motvloer zegt Goeiemorgen, dat ja. Van een uh, gigantisch ongeval hè. Lekker, uh, lekker beginnen we met de spelen. Ja, maar dat dit, dit soort dingen zijn natuurlijk, de loop der jaren is natuurlijk, uh, in, de sport, in de topsport kan dat dingen natuurlijk gebeuren. Het zijn, we moeten natuurlijk niet vergeten dat uh, Olympische Spelen, Olympische Winterspelen, uh, echt iets van, uh, van gevaar uh, uh, gevrijwaard is. Dat zie je wel, hè, wat er gebeurde. te gebeuren. Daarnaast, als je kijkt naar die afdaling, dat is gigantisch. Als iemand onderuit gaat, nou, uh, ik zou niet graag in zijn pak zitten, echt niet. Nee, nee we, zijn, we hebben hier nu het, ska het, het, het, het schanspringen opstaan, nou. Ja, ik heb ook even gekeken, ja. Ik zou niet willen ruilen. nee. Nee, ik zou überhaupt, euh, ik zou kriebeltje krijgen dat ik er bovenop moest staan, Of staan eraf springen. Nee, laat maar zitten. <laughs> Lekker voor de televisie kijken hoor, zeker weten. Ja, veilig op, op je bank hè? Ja, natuurlijk, zeker weten. Oh, dan gaan we verder eventjes met het, met het, met het shownieuws. want uh, dit is olympisch nieuws, dat is weer net even voor anders natuurlijk. Ja, natuurlijk, maar dat mag, mag nu even tussendoor, het is maar één keer in de vier jaar dus vooruit hè? Ja, precies, daar Tien heb je helemaal week. gelijk in. Ja. Maar het gaat ja. er gewoon in de drie weken nog door begreep ik? Ja, we hebben nog even de tijd dus. <laughs> volgende week gaan we het er gewoon weer over hebben, volgende week hebben we trouwens een hele lange uitzending. Bah, prima, dat is geen enkel probleem. Dus, dus uh, dan, kun je altijd, dan, uh, dan hebben we alle tijd om alles in ruimte te bespreken. Uiteraard, zeker weten. Geen enkel Ja, ik weet ik het. Ik heb, ik heb een aantal dingetjes eruit gepikt eigenlijk. Waar ik zeg van nou, dat is misschien wel eens interessant. Als je kijkt naar Erik van Tijn, die wil een schadevergoeding hebben. Wat zijn naam gebruikt zou zijn. Ja. Ik denk, het is toch werkelijk niet te geloven. Eerst loopt hij te vertellen dat, dat hij het nummer geschreven heeft... wat, uh, wat Popstars gewonnen heeft. En dan blijkt uiteindelijk blijkt het gewoon een bestaand nummer te zijn. Ja. En dan vervolgens gaat hij ook een schadevoeding, hij is met zijn naam gebracht in, in, in de reclame. En ik denk, je, ja, ik probeer ik, even, even normaal doen, hè, even normaal doen. <laughs> ja, ja, het, is, ja. ja het, is, het is toch zo, ik bedoel, uh, hij, hij, hij doet het toch zelf ook, en daar, daar, daar praat dus verder niemand meer over, En daar snap ik dus echt helemaal niks van. Ik heb er verder ook helemaal niks over gehoord dat het een bestaand nummer is wat, uh, wat het beste gezongen heeft uh, tijdens de finale. Nee, precies. En uh, ik, ik moest wel even lachen, maar ja, goed, dat, dat zijn allemaal details. Precies. Goed, en dan heb ik gisteren natuurlijk ook nog eventjes naar Uri Geller gekeken. Ik heb niet naar X-Factor gekeken. Hebben jullie dat toevallig gedaan? Nee, nee, ik heb niet zitten kijken. Ik heb, ik heb, ik heb, ja, ik heb een keuze gemaakt. Ja. Ik vind Uri Geller, Op zoek naar Uri, Uri Geller vind ik gewoon veelmaal interessanter. Dus daar heb ik uh, eens naar gekeken. Ja, niet op een gegeven moment dat, dat X-Factor op een gegeven moment negatief... Dat bedoel ik niet, maar... Ik vind Uri Geller even, even, even wat anders dan... Uh, alle idols, uh, popstars en dat soort dingen bij elkaar. Dus ik kijk... Ja, ik ga eens even weer Uri Geller kijken en... Uh, ik heb weer leuke dingen gezien. En uh, ze krijgen het toch elke keer weer voor elkaar om uh, een, nieuwe, uh, een nieuwe mask te boodschetten te toveren. En dit keer is de She-mask. En ik moet zeggen, ik was best wel onder de indruk, hoor. Oké. Okay. Mm -hmm. Wanneer ga je zelf meedoen? Uh, ja, ik, heb... <laughs> ik weet eigenlijk niet of ik van die paranormale begaafdheden uh, heb. Dus dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nou, jij hebt in ieder geval paranormale gaven op Showbiznieuws natuurlijk. Ja, ja, ja dat is toch wel. goede week. truc, ik kan ook uh, erbij, hè. <laughs> ja. Over nadenken. Oké. Okay. Hey Henry, we moeten er helaas mee gaan stoppen, want uh, we hebben zo meteen nog even een kort interview met Ernestine, want daar is Roy op de fendag van Ernestine. Ja, ja, ik kon er helaas niet bij zijn, want ik heb nog zoveel dingen wat ik moest doen. Dus, uh... Ja. Het dat is, dat is, dat is natuurlijk een ontzettend rijden naar jullie toe eventjes. Ja, ja, dat doe je niet even vanuit Voerendaal, hè? Nee, dat... nee Helaas jongens. Je zit eigenlijk, eigenlijk ver weg. Of ik zit er ver weg. Ik kan ook, natuurlijk. Hè. <laughs> ja, dat, ja. ja, één van de twee. Weet je wat? Wij verplaatsen naar Utrecht. Kom jij ook richting Utrecht zitten we dichter bij elkaar. Kun je gewoon elke keer live in de uitzending aanwezig zijn? Dat zou een mogelijkheid zijn, natuurlijk. we is over nadenken. <laughs> Lijkt me gezellig. Ligt er nog sneeuw bij jullie jongens? Uh, ja, aan de rand. Ergens in een hoekje ligt nog wel hier en daar wat sneeuw, maar voor de rest is het allemaal weggetrokken. Wat? Nou, hier ligt nog 10 centimeter hoor, dus Zo. Uh, ja, het is echt hier uh, spekglad over op de straten. Alles zit onder de sneeuw hier en uh, we krijgen weer een nieuw pak sneeuw op de, op de, op de buienraden. Dus wat dat betreft we onze loon er even op de komende dagen. Oké. Okay. Ja, en morgen met de, met de optocht natuurlijk, want het kan nog wel hè. Ja, nou in plaats van wielen sleeën hè. Ja, natuurlijk. <laughs> Het is kies. Creatief zijn, dan moet het helemaal goed komen. En daar zijn jullie allemaal heel erg goed in met die carnavalsverenigingen. Ah ja, ja, zeker weten. Dat wordt wat lachen morgen hoor. Precies. <lacht> nou, ik wens jou een heel, heel fijn carnavalsweekend. Doei, dankjewel uh, dat je me en, uh, niet bellen hè, morgen. We hè? <lacht> nee, gaan jou niet bellen morgen. Maar je ja, <lacht> ja, hebt nu een weekend vrij. Kom, vijf dagen, we gaan je niet zorgen. Vijf dagen. Daarna gaan we je weer uitgebreid lasten vallen. Is goed, afgesproken. Eh, Oké. Okay. Henry, fijne avond, fijn weekend en tot volgende week. Dankjewel. Zien dan de groetjes hè. Doei, dan. Ja, gaan we doen. Oh, Doei. Doei. En we hebben Roy nog steeds live op de, bij de vendag van Ernestine. En uh, het is gelukt, hij heeft Ernestine naast zich gekregen. Ernestine, goedenavond. Oh nee, Roy, je ging eerst even wat vertellen. Hè? Ja, we, zijn, we zijn nog steeds bij de Ernestine vendag. Ja, er zijn heel veel mensen al geweest, maar er gaan nog heel veel mensen komen. Uh, ondertussen is uh, ja, Miss Irma aan, aan, ja, binnengekomen. Bekend van de x sector Irma, wat betekent Ernestine voor jou? Nou, Ernestine betekent zoveel. Ernestine heeft zoveel voor me gedaan in de X-Factor. Dus ik zou mezelf echt niet kunnen vergeven. Als ik hier niet zou kunnen staan. Oh. Ja, echt nou, Er Bestaat er ook een samenwerking misschien in de toekomst? Ja, wie weet. Ik heb in ieder geval dingen van de gezien. Het zag er allemaal heel goed uit, dus wie weet. En wat ga je deze avond allemaal zingen voor ons? Nou, ik heb een hele lijstje. Dus ik ga nu zometeen nog even uitzoeken wat. Voor, wat... Nee, heel veel plezier vanavond. Dankjewel. Ja, en dat was uh, natuurlijk uh, Irma. En uh, ja, Ernestine dat nou, dus ik ga haar snel aan jullie geven. oké, en eens goedenavond. <lacht> <lacht> ja, ja, hij gaat wel, te ja. snel geven. Nou, dat was uh, dat was heel snel. Zo kort heb ik zo kort interview heb ik nog nooit oh, gehad, hè okay. wel. Gaat weer terug. Hij gaat weer. CVM Zandvoort, goedenavond. Mag ik het weer en ik ga jullie eh uh, ondertussen zachtjes aan het kussen, maar ik ga jullie haar snel uh, geven. Ja, is goed. Hoor ik ze wel. Hallo. Goedenavond, Ernestine. Hoi, met Ernestine. Hey, gezellig dat je even tijd hebt gevonden op je drukke avond. Ja, het is hartstikke gezellig hier. Ja, het feest al, is al in volle gang. Weet je wat ik doe? Ik ga even een. Uh, gewone dames dameswc. in. dat is misschien handig, hè? Neem we ons mede, dameswc. Zo moeder, zo zoon. Sorry. <laughs> nu kan ik jullie verstaan. Oké, okay, oké. Okay. Hé, hey, goedenavond. En uh, je hebt natuurlijk ja. een, mooie, een mooie avond voor de boeg vandaag. Jouw fendag. Ja, klopt. Hoe loopt het dan dus ver Het is hartstikke gezellig hier. Uh, we hebben de nieuwe... Uh, uh, Sherilyn net ook... Uh, uh, hoe zag je dat, voorgesteld aan het publiek? Oké. Okay. Uh, mijn zoon die heeft natuurlijk uh, met Sherilyn samen een cd gehad. En uh, Sherilyn en Jiménie zijn uh, zeg maar uit elkaar gegaan als duo. En er is een nieuwe helft gekomen, zeg maar. Oké. Okay. voorgesteld, dus dat ging helemaal uh, te gek. Oké, okay. ja. maar eigenlijk staat het uh, de avond in teken van jou, hè? En het is jou, uh, jouw fandag vandaag. Ja, nou, ik heb altijd zo meer zoiets van een vrienden. Ja, ja, je fans... Ja, ik zo fans ook. Ja. ja, zijn er veel fans aanwezig? Het is, uh, het is gezellig druk. Oké. Okay. Dus. En tot de laat gaat het door vanavond? Uh, volgens mij duurt het tot half elf als ik het goed heb. Oké, okay, nou, dus heb je nog een flinke avond uh, voor de boeg. Ja, het is nog vroeg. Ik, ik heb helemaal geen flauw idee eigenlijk wat de tijd, hoe uh, laat we leven. Het is zeven uur nu, oh, bijna. Oké. Okay. Dus, uh, hey, uh, heb je, net, je hebt net al wat dingen gedaan, heb begrepen van Roy? Je hebt al wat uh, dingen op de bühne gedaan? Ja, ik heb net uh, Wind in Bow Wings uh, gezongen van Bert Midler. Uh. Oké. Okay. Dus uh, en, uh, eigenlijk uh, gaan we zo meteen... Ik, ik weet niet precies volgens mij, van een half uurtje of zo... Moet ik echt uh, een uh, aantal nummers gaan doen op het podium. Oké, okay, nou spannend. Ja. <laughs> ja, spannend. Je doet het natuurlijk regelmatig. Hé, hey, even snel. Uh, heb je, heb je uh, nieuwe, zijn er nieuwe dingen op de, op de rol... Die, uh, waar wij alvast een nieuwtje van kunnen krijgen, eventueel? Heb ja, je nieuw... ja, dat is iets wat ik eigenlijk inderdaad nog niet naar buiten heb gebracht. Maar ik ben bezig met... Uh, met Johan Kroon het uh, Doe mm -hmm. En uh, wij zijn een single aan het opnemen voor uh, een dierenasiel hier in de buurt. Oké. Okay. En dat wordt, uh, ja, nou heb je hem, want niemand weet het nog. Uh, dat uh, wordt het nummer van uh, Eros Ramazotti en Tina Turner. Oh, uh, oké. Okay. Dat jullie helemaal niet gewend zijn van Maar dat wordt echt heel leuk. Hey gaaf. Ja. Leuk dat je dat met ons deelt ook. Ja, ik, uh, ja, dat weet eigenlijk <laughs> nog niemand, dus uh, dat uh, bij deze. Ja, nou ja, het geheim is bij ons veilig, want er luistert toch niemand naar ons, dus wat dat betreft uh, hoef je daar niet bang voor te zijn. <laughs> <laughs> hey ik ga je niet langer ophouden op je fandag. Uh, zodra de single uit is, uh, krijgen we, uh, hopen we dat we een belletje van je krijgen, dat we hem even kunnen draaien in de uitzending. Ja, dat is goed, joh. Oh, dat lijkt me ja. erg leuk. Ja. En ik wens jou een hele fijne avond. Hé, hey, dankjewel. Oké. Okay. Wij zijn ook zo, hè? Wat zeg je? echt leuk dat jullie er ook zo bij zijn op deze manier. Ja, op deze manier zijn we toch, ook al zijn we ver weg, even dichtbij. Ja, maar ja, goed, Roy die is ook hier, dus uh, dat is best wel leuk. Uh... Ja, we proberen altijd uh, dit soort dagen bij te, bij te houden. Zeker bij jou, want we volgen jou natuurlijk op de voet. Oké, okay, leuk, leuk om te horen. Ah, Oké. Okay. Hey, fijne avond nog en tot ja, de volgende bedankt. keer. Oké, okay, hoi. hoi. Ja. Nou. Ja, carnaval. Er is een tijd van gaan en er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan en de tijd van gaan is nu gekomen. Ja, dat is een hele mooie. Ja, dat is een hele mooie. Ja. Uh, Roy, die is er ook nog eventjes bij, live vanaf de Fandag van Ernestine. Ja, Ja. Hey, ja ik uh, wil iedereen uh, bedanken in ieder geval voor het uh, luisteren. En uh, hier gaan we nog wel een verder, denk ik. In ieder geval Miss Irma gaat zo meteen optreden. Irma is Van x Vector en nog heel veel andere artiesten. En uh, ja, het was heel erg leuk om uh, verslag uh, van deze uitzending te doen. Misschien nog een uitgangstip. Uh, morgen is natuurlijk paandijsdag bij gaan de liefjes hun cadeautjes natuurlijk geven. En, uh...